Uur. Mark Hokker met het NOS Journaal. Britse mensen verzameld voor Buckingham Palace in Londen. Volgens de BBC is er een spoedbijeenkomst voor personeel van het Koningshuis gepland om 11 uur. In het geruchtencircuit wordt gespeculeerd over de gezondheid van de 95-jarige prins Philip. Maar een woordvoerder heeft tegen de omroep gezegd dat er geen zorgen zijn over de prins en koningin Elizabeth. Dit soort bijeenkomsten zou eens per jaar plaatsvinden. Hogere olieprijzen en grote kostenbesparingen hebben geleid tot een enorme winststijging bij Shell. In het eerste kwartaal werd 3,6 miljard euro winst geboekt tegen nog geen half miljard vorig jaar. Toen was de olieprijs gedaald tot onder de 30 dollar per vat. Topman van Beurden spreekt over een sterk kwartaal. Op de beurs schoot Shell uit de startblokken met een winst van bijna 3 procent. Leden van de Somalische Veiligheidsdienst hebben gisteren per ongeluk een minister doodgeschoten... Zijn auto blokkeerde een straat in de hoofdstad Mogadishu. De agenten zagen de inzittende aan voor terroristen en openden het vuur. Slachtoffer is minister Sirai van bouw en infrastructuur. Zijn auto stond in de buurt van het presidentieel paleis. De schutters waren lijfwachten van het hoofd van de Somalische rekenkamer. Politici en hoge ambtenaren gaan in Mogadishu in verband met de voortdurende dreiging van aanslagen nooit zonder lijfwacht op pad.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 Het weer, het is bewolkt, maar in het midden van het land schijnt soms ook de zon. In het zuiden valt nog regen, maar die trekt in de loop van de ochtend weg. In het noorden gaat aan het eind van de ochtend regenen. Het wordt 12 tot 14 graden. Dit was het DFM. VK. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. Er staan momenteel geen... U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 A lane Ritme van zandvoort ook op tv. ZFM Text TV op kanaal 45. Give me a second eye. I, I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the umpire state. My lover, she is waiting for me.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 I'll carry you home Now I know that Closes, and you feel like falling down i'll carry you home tonight to New vibration rock the nation Woo! Do all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 So slowly, slowly.